2 uur, NTO Radio 1. met Pieter Jan Hagen. Is het puur cosmetisch? Of stellen de ingrepen van het kabinet in de wet, inlichting en Veiligheidsdiensten echt wat voor? De ministerraad die erover ging, die is net afgelopen. Hier zometeen het commentaar van Joost Vullings. Katelijne Buitenweg van GroenLinks en Marjan Minnesma van Urgenda. Zometeen al, u luistert naar Radio 1 vandaag. Vandaag live vanuit Nieuwsport in Den Haag. Na het internationaal. Met Joris Stubinitsky. Voormalig regio-president van Catalonië, Poets de Mond, is vrij. Hij heeft zojuist de Duitse gevangenis verlaten... na het betalen van een borgsom van 75.000 euro. Poets de Mond moet zich één keer per week melden bij de politie... en mag Duitsland niet verlaten. Hij werd eind vorige maand vastgezet op verzoek van de Spaanse justitie. Die wil hem vervolgen wegens rebellie, opruiing en misbruik van publiek geld. Eind vorig jaar organiseerde Poes de Mond... een illegaal referendum over de afscheiding van Catalonië. Brabantse boswachters hebben afval op de stoep... van het provinciehuis in Den Bosch gestort. Ze voeren actie tegen afvaldumpingen in het bos... en eisen dat de provincie beter toezicht houdt. Volgens de boswachters zijn dumpingen aan de orde van de dag. Zo worden er geregeld koelkasten, olievaten... en bankstellen in het bos gevonden. Wij willen heel graag dat er uh, aandacht voor dit probleem is om te beginnen. Uh, maar dat er ook meer uh, handhavers in het buitengebied komen. Liefst ook meer politie in het buitengebied. Uh, want het is echt een beetje een vrijplaats voor dit moment en dat moet stoppen. Er zijn in de natuur in Brabant zo'n 5000 afvaldumpingen per jaar. Duizenden Afghaanse kinderen kunnen niet naar school... omdat de Taliban scholen heeft gesloten. Het zou een vergeldingsactie zijn voor het uitschakelen... van een commandant van de terreurorganisatie. Ook zou de Taliban zo willen voorkomen... dat er een nieuw salarissysteem voor leraren komt. De politie in Utrecht heeft gestolen politieuniformen teruggevonden. In het onderzoek vonden agenten ook vuurwapens, explosieven... een gestolen Audi en spullen die worden gebruikt door plofkrakers. Drie mensen zijn opgepakt. In Australië is geschokt gereageerd op de dood van 2400 schapen. Die kwamen om het leven door oververhitting... toen ze met een schip van Australië naar het Midden-Oosten werden gebracht. De Australische regering zegt dat het dierenwelzijn aan boord... moet worden verbeterd. De afgelopen tijd zijn er veel meer elektrische auto's gestolen. De eerste drie maanden van dit jaar waren het er 80... tegen 31 in dezelfde periode vorig jaar. Dat zegt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit... Kennelijk is het zo dat er voor de dieven ergens een markt is ontstaan... voor deze auto's. En uh, ja, dan is het de moeite waard om ze ook daadwerkelijk te gaan stelen. In algemene zin zien wij dat er steeds meer auto's... voor de onderdelen worden gestolen. Dus die worden uit elkaar gehaald en in onderdelen verkocht. Het gaat hier om hele jonge auto's... waar nog een betrekkelijk kleine markt voor onderdelen is. Dus het vermoeden is dat deze auto's gewoon in hun geheel weer worden afgezet. Vooral elektrische auto's van Toyota zijn doelwit. Waarom juist dat merk populair is bij dieven, is onduidelijk. De Italiaanse politie heeft een voortvluchtige maffiabaas opgepakt. Het is de 57-jarige Giuseppe Pelle. Hij werd gezien als de strategisch leider van de 'Ndrangheta, een misdaadorganisatie uit Calabrië. Pelle was sinds 2016 op de vlucht en werd gisternacht gearresteerd... bij een actie waarbij 50 agenten waren betrokken. Hij hield zich schuil bij een dorpje in het zuiden van Calabrië. Het weer, zonnig en droog, bij een temperatuur tussen de 12 en 16 graden... Morgen een stuk warmer, maximaal 21 graden. Zondag is het ook nog lekker, maar wel wat meer bewolking. Dennis, mooi met verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam heb je nu een half uur vertraging. door een ongeluk. Tussen Barneveld en Bunschot is staat 5 kilometer file. Alle rijstroken zijn wel weer open. En de problemen aan de brug bij Gorkum. zorgen nog steeds voor vertraging op de A27. In beide richtingen rijdt het langzaam over een paar kilometer. En dat kost je nog zo'n 10 minuten extra. De brug is in beide richtingen even afgesloten geweest voor autoverkeer. omdat een slagboom was aangereden. Maar je kan er nu weer overheen. A59 richting Den Bosch. tussen Terheide en het knooppunt Hooipol.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 Ruim twee weken na de uitslag van het referendum... over de nieuwe wet op de veiligheids- en inlichtingendiensten... is de coalitie eruit. Ze zijn het eens over de aanpassingen in het wetsvoorstel. Het moet allemaal nog gepresenteerd worden, maar natuurlijk is er al gelekt... en tegenstanders vinden dat het lang niet ver genoeg gaat. Politiek commentator Joost Vullings schokkend wel deze veranderingen. Nee, revolutionair is het niet, maar er zitten wel een paar kleine aanscherpingen in. Oké, okay, we hebben het er uh, zo meteen over, pardon, <tiek> met jou en met Catalijne Buitenweg van GroenLinks. En Bits of Freedom, dat is uh, de beweging die strijdt voor vrijheid en privacy op internet... denkt ondertussen al hardop na over een rechtszaak tegen de staat. Marjan Minnesma van Urgenda kan daarover meepraten. Hartelijk welkom ook, zo meteen. Maar eerst nu, Lammerts, jij hebt uh, de online profielen van onze gasten tegen het licht gehouden... Ja, inderdaad. Wat zeg je? Nou ja, heel veel dingen mevrouw Minnes, maar u, uh, bent u hier wel. Uh... 100% opgeladen aangekomen, vroeg ik me af. Ik ben hier met een nieuwe Nissan Leaf... die, die 265 kilometer doet op een volle accu. Ah, oké. Okay, ja, want... Ik hoop het ook terug te halen zonder bij te laden. <laughs> dat hoop ik ook. Ja, want Ik, ik zie op uw Twitter-profiel dat u gisteren... bijna zonder batterij in Hank of All Places belandde. 3% had u nog maar. Ja, Tilburg heen en terug doet hij niet. Nee. <laughs> dat lijkt me dan toch wel spannend. Dat is het enige wat ik minder leuk vind. Dat je de hele reisje te kijken van haal ik het nog? Uh, wanneer moet ik? Uh, is er iets in? in de buurt. Ja. Dus je zit niet meer rustig te mijmeren. En dat, uh, dat hoop ik als er een volgende versie komt die nog wat meer kan rijden, dat ik dan weer wat rustiger rij. Ja, ja, want u had een mooie avond in Tilburg met Ed Nijpels, las ik als uitstekend presentator Quizmaster. Nu ben ik toch wel benieuwd wat voor avond dat was. <laughs> Het was met alle nieuwe raadsleden van alle gemeenten in Brabant. Maar daar waren ook mensen vanuit Den Haag die hier de tafels leiden, zoals Van Geel, die de landbouwtafel doet, et cetera. Uh, dus er waren een aantal zwaargewichten voor de zaal en een heleboel mensen in de zaal. Maar Ed Nijpels liet niemand wegkomen. Dus alle ja. algemene blabla -bla verhalen, daar sneed hij dwars doorheen. En hij was ook niet tegen iedereen even vriendelijk. Uh, en hij was met de zweep en hij dreigde met uh, uh, martelen. Het oh. <laughs> ja, dus was een hilarische oh. avond eigenlijk wel. Ja. Uh, mevrouw Buitenweg, ja, u heeft een wel heel opmerkelijk verzoek op uh, Twitter staan. U wilt een knop, een andere knop voor het CDA, want de knop dat het CDA steeds alleen maar voor hogere straffen pleit in elk debat. Die is nu wel genoeg ingedrukt wat u betreft... Ja, het was deze week wel uh, heel erg ruig. Uh, we hadden drie verschillende debatten. Eentje ging over uh, haatzaaien, de vrijheid van meningsuiting. Eén ging over uh, um, verstraf, uh, zeg maar verhogen uh, van de straf voor wapens. En het uh, derde ging over uh, justitiële jeugd. Dus over jongeren die ontsporen. En het maakt niet uit welk onderwerp je op tafel legt. Het enige antwoord van het CDA is... we moeten de strafmaat verdubbelen. Ja. Dus dat had, ik nu eenmaal, uh, ja, dat had ik nu drie keer gehoord. Voor de rest ook geen enkele analyse... van wat nu echt het probleem is. Want heel vaak gaat... Het niet over de strafmaat verdubbelen, maar gaat het erom dat er bijvoorbeeld gewoon opgespoord moet worden. Dat er echt ook lik op stuk is, dat er ook een gevolg is. En niet alleen maar dreigen met die strafmaat. Nou, daar hoor je dan weer weinig over. Of ook hoe het verder met die jongeren moet. Uh, ja. Wat voor soort uh, opvang je geeft en hoe je nou weer zorgt dat het met hun terechtkomt. Dat wordt uh, ook eigenlijk heel weinig aangestipt. Maar die dubbele strafmaat, daar kan je echt uh, vergelijken. Dat Nederland wel een van de strengst straffende landen in de wereld is. Nou, misschien moet je een keer meekomen naar een algemeen overleg. Eigenlijk een andere knopje. Uh, een andere knop. Een andere ik knop, heb een andere knop. Nee, maar wees. Heeft u zelf eigenlijk ook zo'n knop? Nou, ik probeer eigenlijk een beetje te variëren... al naar gelang uh, het probleem. Bijvoorbeeld bij die verdubbeling van de strafmaat uh, voor wapens. Ja, daar kon ik het eigenlijk wel in vinden. Want ik denk dat uh, dat, dat inderdaad een uh, probleem is. Maar vervolgens moet je ook wel zorgen dat er vervolgd wordt. Maar bij jongeren denk ik wel een heel groot probleem... is dat er heel weinig gedaan wordt aan preventie. Dat er lange wachtlijsten zijn. Ja, dat is wel de een bekende knop van u natuurlijk, toch? Ja, maar die van die... Kijk, dus ik zei al, er zijn twee nog. verschillende... En bijvoorbeeld bij uh, het ging over die imam op dinsdag. Uh, daar ging het voor mij er ook om... dat vooral uh, gezorgd moest worden dat de rechter een oordeel zou uh, spreken... van wanneer iemand te ver gaat. Dus de enige variatie hoop ik wel aan te brengen. Oké, okay, gaan we het hebben over nieuws van dit moment. Um, aanpassingen van dat wetsvoorstel, Wet inlichtingen en veiligheidsdiensten. De sleepwet ook wel genoemd. Joost Vullings, onze nieuwe politieke commentator. Radio 1 Vandaag, live vanuit nieuwsport. zeg ik nog maar even bij. Wat heeft het kabinet, Joost, nu aangepast... Ja, het is nog steeds een beetje onduidelijk. Want er zijn heel veel dingen uitgelekt. Maar echt een hele mooie doorvrochte brief van minister Ollongren... hebben we nog steeds niet gezien. Wat weet je wel? Nou, wat we weten is bijvoorbeeld... Uh, dat ze de afspraken die ze gemaakt hebben in het regeerakkoord... wat meer, meer voorwaarden, wat strenger... die worden nu in de wet vastgelegd. Bijvoorbeeld dat ze, nou, dat ze meer gericht gaan zoeken, hadden ze afgesproken... Nou, dat wordt nu in de wet vastgelegd. De bewaartermijn, die was drie jaar voor gegevens. Die wordt nu één jaar, maar die kan dan wel weer verlengd worden met een jaar nog een jaar, nou, dat, als je dat optelt. Kom je toch weer op drie, ben, ben je ja, op drie. Ja. Maar goed, dat is, dat, is, dat, is, dat is toch echt ook wel, wel, wel een, uh, wel een uh, verandering. Het delen met informatie met, met buitenlandse diensten... daar zijn de voorwaarden ook iets voor aangescherpt. Alleen dus democratische zijn, landen, hè, geloof ik. Ja, ja. En dat, dat, dat stond er al. Ja, maar, ja, maar het zijn allemaal hele kleine dingetjes... en het zijn afspraken die eerst maar zeggen toezeggingen die eerder waren gedaan, komen nu in de wet. Okay. Dus je hebt nu wel de zekerheid als burger... Dat, het, dat je het met de wet in de hand kan afdwingen. Plus nog een paar wat kleinere dingen. Maar zou je nou zeggen, cosmetische veranderingen of essentiële veranderingen? Ja, dat, dat, dat, dat, dat, vind, ik, dat doen, vind ik heel lastig om dat te beoordelen. Want uh, voor sommige mensen zou dat misschien net voldoende zijn. Ik denk natuurlijk wel dat de echte mensen van Bits for Freedom... die vinden het niks, die vinden het cometisch. Maar die gaan waarschijnlijk een ga... rechtszaken aanspannen. Ja, dat... Hebben we het zo meteen over. Even naar Katelijn de Buitenweg van GroenLinks. Wat vindt u van de veranderingen die het kabinet heeft aangekondigd in de sleepwet? Nou, ik vind het uh, goed in ieder geval dat ze de boel aan het veranderen zijn. Want aanvankelijk had natuurlijk, uh, hadden onder andere uh, BUMA gezegd: van nou, wat er ook uitkomt uit het referendum, we gaan helemaal niks veranderen. Nou, je hebt gezien dat er is uiteindelijk een meerderheid van de bevolking die heeft nee gestemd. Um, en Uiteindelijk wordt het inderdaad veranderd. Uh, hoe groot de veranderingen zijn, ja, dat is inderdaad ook nog een beetje gissen voor mij. Wat ik wel zie is dat de argumenten die lang zijn gekomen... en die aangedragen zijn door de tegenstanders... worden nu wel opgepakt ook uh, door, uh, door het kabinet. Um, en inderdaad, op een aantal terreinen zie ik vooral... dat er wat meer rechtszekerheid wordt gegeven. Dus beloftes die gedaan waren eerder in het regeerakkoord... of via moties in het parlement. Die worden verankerd in de wet. Ik zag bij die buitenlandse is het ook zo dat op dit moment het nog mogelijk is... om niet alleen uh, daar waar je zeg maar, democratische landen hebt... maar de minister kan ook bepalen... om toch nog naar een ander land informatie te, uh, uit te delen. En dat wordt er nu wel uitgehaald, volgens mij... in de voorstellen van het kabinet. Ja. Dus daar is een inperking. Maar in zijn algemeenheid uh, zou ik zeggen... dat de onderwerpen die ze aanraken zijn goed. De veranderingen zijn nog wat marginaal. De veranderingen zijn toch marginaal. Wat ik, wat ik zo hoor is ten eerste is het best moeilijk om te overzien... Wat, hoe die wet nou in elkaar zit. Ja. En waar die veranderingen nou werkelijk ertoe doen en waar niet. Um, is het nou, ja, u zegt eigenlijk, uiteindelijk is het toch marginaal. Nou. Maar hoe kan het dan dat ik toch bij u iets proef van... Nou, ze zijn wel goed bezig? Nou, omdat een van de kritiekpunten van heel veel tegenstanders, en ook bijvoorbeeld van de CTIVD, de toetsingscommissie van de Veiligheidsdiensten was. Dat er onvoldoende rechtszekerheid was. En dat de rechtszekerheid uh, eigenlijk erbij gebaat is. Als je zorgt dat alle waarborgen ook echt in de wet worden opgenomen. Want we kunnen nu allemaal afspraken met elkaar maken en leuke regeerakkoorden en die moties. Maar hoe zit het dan in de toekomst? Dat is een essentieel dat, verschil. Zeg. Nou ja, dat is wel echt een, een verschil. En ik begrijp ook bij die buitenlandse diensten. Um, dat er echt wel beperkingen komen over welke informatie je doorgeeft. Okay. Um, nou ja, maar... Inhoudelijk moet ik het nog bekijken, maar dat zijn toch stappen vooruit. Ja, ik vind alle stappen die gezegd, gezet zijn, voor zover ik ze kan beoordelen nu, zijn het verbeteringen. De vraag is, vind je het totaalpakket goed genoeg? Dat kan ik op dit moment nog over, uh, niet helemaal overzien. Dan nemen eens bijvoorbeeld die bewaartermijn van gegevens ja. die dan opgespoord zijn. Uh, die bewaartermijn zou drie jaar zijn hè, in het uh, ja. aanvankelijke wetsvoorstel en dat is dan nu teruggebracht tot één jaar. Maar, zoals Joost net vertelde, ja. kan met een jaar verlengd worden, kan met nog een jaar verlengd worden. Zit je toch weer op drie jaar. Is dat nou een wezenlijke verbetering? Nou, daar was ik ook niet zo van onder de indruk uh, toen ik dat hoorde. Ik dacht 1, 1 en 1. Dat is ook nog steeds uh, drie. Uh, wat ik wel heb begrepen, uh, is dat er ook iets gedaan wordt voor een betere veran verankering van de bronbescherming van journalisten en van het medisch beroepsgeheim. Mm -hmm. Ja, kijk, dat zijn dingen die ik wel belangrijk vind. Maar dus, dus wat ik goed vind is dat ze gekeken hebben naar de kritiekpunten die wij ook als GroenLinks hebben aangedragen op de wet tegelijkertijd zie je dat wat hebben ze nu gedaan met die kritiek... ja, dat gaat nog niet in de richting die wij hadden gewild. Kijk, wij hebben zelf een compromis gemaakt. Uh, dat hebben wij ook voorgelegd. En wat zij eigenlijk nu hebben gedaan... is dat ze nu een compromis van ons compromis hebben gemaakt. Ja, dat... Uh, uh, wat ik, ik zou zeggen, het smaakt nog naar meer. Ja. Maar ik moet wel gewoon even de teksten zien. Overigens, we bevormen. hebben het nu over uh, kakelvers nieuws. Want ja. uh, de ministerraad heeft er net over gehad. Die ministerraad die is uh, inmiddels heeft de lunch achter de kiezen ook. En om kwart over twee, dus dat is nu, as we speak... begint de persconferentie van uh, premier Rutte. Joost Vullings, jij krijgt hier een uh, iPad aangereikt met het nieuwsbericht, het persbericht. Ja, het, het persbericht. En... Maar het persbericht is, is dat is vaak zo. Dat, gaat, dat, dat, dat is eigenlijk wat we al wisten. En er worden wel een paar uh, artikelen en moties in genoemd. Maar dan de motierecours. Kijk mevrouw Buitenweg aan, die zegt natuurlijk. Ja, oh, de motierecours. Ja, die wordt dus in de wet vastgelegd. Zou ik zeggen wat het is? Ja, op uh, stuk nummer 3458 <laughs> nummer 5, 55. Ja, ja, er staat in dat, het, wat, dat zeg maar, het sleepnet wat gerichter moet zijn. Dus dat, uh, dat was wel een van de oh. kritiek ook van de toetsingscommissie. Wel essentieel. Die, die zei van het gaat erom dat ook beoordeeld moet kunnen worden, dat je niet zomaar uh, alle, uh, alle lijnen openzet, maar dat je echt moet beargumenteren. Dus de veiligheidsdiensten moeten duidelijk maken dat het echt zo gericht mogelijk is wat ze gras Ik Wil nog steeds zeggen dat er ook extra informatie bij kan komen die ze niet echt nodig hebben. Maar goed. Okay, goed. Maar dit, was, dit stond eigenlijk ook al in het regeerrekord. Want het ja, kabinet zal klopt. het waarschijnlijk doen voorkomen alsof het sleepnet verkleind is door de afspraken die gisteren zijn gemaakt. Dat is niet zo. Nee. Maar Mevrouw maar heeft u dat nou ook? Dat alles wat u hier hoort, dat u daar ook bij hoort van... maar eigenlijk was dat mondeling al afgesproken... en nu wordt het vastgelegd. Maar eigenlijk stond het al in het regeerakkoord. Hebben we hier echt met nieuws te maken naar uw idee? Is er echt wat veranderd aan die sleepwet? Gewoon u als burger, vraag ik het even. Ja, als buitenstaander. Uh, heb ik daar zo mijn twijfels over. En uh, ik wil niet alleen maar negatief doen over de politiek. Want ik vind dat er ook heel veel mensen zitten die gewoon hard werken en hun best doen. Mm -hmm. um, maar op een aantal van dit soort dossiers heb je wel de indruk dat we een beetje zoet worden gehouden met een persberichtje en weet ik veel wat. En dan uh, doen ze eigenlijk hetzelfde, maar dan drie maanden later. Oké, okay, goed, het is dus ook misschien uh, tijd voor, voor verdieping. Uh, ik denk dat we de komende dagen, weken. Er nog weer heel veel over zullen horen. Ik wil graag even over even meer politiek duiden, ook Joost Vullings, want het kabinet zat hier natuurlijk mee. Dit was voor D66 een heel ingewikkeld dossier. Deze wet, aanvankelijk waren ze tegen, hè, voordat ze in dit kabinet waren en toen waren ze opeens voor een wet waar ze zo vreselijk tegen waren. Het CDA wilde helemaal niet dat er iets veranderd zou worden in die wet inlichting en veiligheidsdiensten. Hoe heeft Rutte zich hier uit weten te redden? Nou, de, de, de eerste ronde was natuurlijk de formatie. Daarin zijn een, zijn een aantal toezeggingen aan D66 gedaan. Bijvoorbeeld dat er sneller geëvalueerd gaat worden. Toen was D66, heeft daar eigenlijk al de bocht gemaakt van nou, wij zijn toch wel voor deze wet en we zien wel dat deze wet nodig is. Maar goed, toen kwam er een referendum over en ja, het referendum ligt natuurlijk ook buitengewoon gevoelig bij D66. Jarenlang daar pleitbezorger voor geweest. Nu wordt ook weer uit vanuit de afspraken vanuit het regeerrecord dat, uh, of dat raadgevend referendum afgeschaft. Nou, dat is natuurlijk heel pijnlijk voor een partij die al jarenlang pleit voor meer directe democratie. En als dan uitgerekend ja, over deze wet, de inlichtingenwet, de referendum toch nog wordt gehouden. En er komt uit dat meer en meer mensen het nee er tegen zijn. Ja, je was eerst zelf kritisch op de wet. Je was voorstander van referenda. Dan ligt het ontzettend lastig dat voor deze. Dus ja. ze moesten wel iets doen. Het ligt niet lekker. En dat wat er nu uitkomt, is, is kennelijk acceptabel voor D66. Ja, en ook voor de anderen. En ook voor de VVD en ook voor Buma. CDA, ja, absoluut. Die had gezegd nee. Gaan ja, maar vorige, iets vorige week. Ik ze zijn wel zo politiek dat ze snapten dat er iets moest gebeuren. Want ze hadden natuurlijk heel lang ook gehoopt dat ze dit referendum zouden winnen. Nou, dat was tegenval er één. Ja. En, en toen snapten ze wel van nou je moet nu wel een, een gebaar maken. Maar de, de CDA had wel strenge eisen van de wet moet gewoon op 1 mei kunnen ingaan. De veiligheidsdiensten moeten ermee kunnen leven. De Veiligheid moet op nummer één staan. Nou, dat soort geluiden hoorde je ook bij de VVD. Dus de aanpassingen die zijn gedaan, die halen de kern van de wet niet onderuit. En daarom kunnen CDA en VVD ja. er goed mee leven. Maar maar dat leidt dan wel, mevrouw Buitenweg, tot de vraag... is aan het referendum en de uitslag daarvan, een duidelijk nee... is daar recht aan gedaan met deze veranderingen? Ja, dat is inderdaad een hele lastige vraag. Ik heb gelijk van dat de kern uh, van de werkwijze van de diensten gaat niet echt op de schop. Uh, wel zijn er meer waarborgen in. Nou, ik heb uh, bijvoorbeeld van Bits for Freedom en Amnesty International ook eerder wel een stuk gelezen waarin zij zeiden... nou, we vinden 90% van de wet goed, maar 10% niet. Uh, en dat ging inderdaad over die waarborgen, maar ook wel over het principe van de sleepnet. Hè. Nou, die blijft... Ja, er blijft wel een sleepnetje uh, erin. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, uh, dat er nog kritiek is op dit. Nou, wat ik zei: een compromis van een compromis. En dat deel ik uh, ook nog wel. Er is niet echt een. Uh... Ja, het, is, het gaat niet ineens een hele andere kant in. Tegelijkertijd euh, vind ik wel dat je ook wel moet erkennen... dat die waarborgen verankerd zijn. Maar voor mij is het ook wel een hele ingewikkelde afweging. Want ik, ik ben het, het, ja. Het is eerlijk. Moest-, het is eerlijk, He. omdat ik ben er wel blij mee... dat we hebben aan kunnen geven waar de problemen zitten... en dat daar enigszins aan wordt tegemoet gedaan. Ja. Dus ik kan instemmen met alle wijzigingen... omdat ik denk, het is in ieder geval een verbetering ten opzichte van nu. Ja. Maar betekent dat dat ik de totale wet dan helemaal in balans vind? Nou ja, Hier. dat moeten we echt met de fractie overleggen. Maar dit is het is wel belangrijk dat dus de wijzigingen steun krijgen van, van GroenLinks. Want dat is natuurlijk ook wel een lief ding waard. Dat na, na de aanpassingen die ze nu voorstellen... dat dus het draagvlak dan toch iets vergroot wordt. En dat is er misschien niet voor de hele wet. Maar als die aanpassingen gesteund ja, ze, worden door meer partijen dan ze, de coalitie... Hebben ze, ze daar met het u over freiner. gehad, mevrouw Buitweg? Nou, van, nou, ik vind het wel belangrijk even om te zeggen... Dus de wijzigingen steunen ja, omdat dat, verbeteringen zijn. Maar dat wil dus nog niet zeggen dat ik het totaalpakket goed vind. Nee, dat, dat, dat is wel hoe we zeggen. Maar in uw woorden klinkt door. In ieder geval niet een keihard uh, negatief oordeel nu. Uh, u zegt, ik moet sommige dingen nog wegen met de fractie, mm -hmm. maar ik zie ook wel verbeteringen. Is dit nou iets wat ook, al of niet in de wandelgangen, door leden van het kabinet, met uw partij, met u misschien zelf, besproken wordt? Ja, ik heb ook mijn, uh, mijn uh, voorstel, mijn plan B, heb ik ook uh, opgestuurd en daar ook wel overleg over uh, gehad. En daar uh... hebben ze dingen uit overgenomen? Ik vind het in ieder geval wel heel opvallend... dat alle, alle onderwerpen die ik daar heb genoemd... Uh, op eentje na, uh, aan de orde komen. En ik begrijp dat over dat laatste punt... er ook nog uh, uh, uiteindelijk wat informatie volgt. Maar nogmaals, ze hebben niet helemaal mijn plan overgenomen. Nee, maar ze zijn er ook gesprekken gevoerd... Met u, dat ze, dat ze even langskwamen om te zeggen... Ja. Nou, hoe kunnen we GroenLinks comfort geven? Zo doet de premier dat dan, geloof ik. Ik hoor ja, het ik net ja zeggen. Uh, ik, uh, heb, ja. ik heb geen uh, premier langs gehad. Maar we wel iemand anders dus. <lacht> dat doen ze toch in de kamer, continu met elkaar praten. Dat ja. zou toch ook heel normaal zijn? Ja, nee ja, maar ja. het ligt op, wel, nee, maar op maar, welk mij, niveau? Nou, nou, eigenlijk ben ik ja. vrij eerlijk geweest. Ik heb van tevoren ook gezegd, uh, ook toen ik die campagne deed... Van, heb ik van tevoren al gezegd, dit zijn de punten die ik wil wijzigen. Dus het is niet zo dat ik alles helemaal op de schop wil. Maar er zijn een aantal wijzigingsvoorstellen. Okay, en ook na de campagne heb ik dat ja. Overgedragen en Goed. Had. Misschien is niet iedereen zo tevreden. Want bijvoorbeeld de burgerrechtenbeweging, digitale burgerrechtenbeweging, Bits of Freedom. die kondigt aan een recht, waarschijnlijk een rechtszaak te beginnen tegen de staat. We weten ja. dat nog niet helemaal zeker. Maar lijkt me interessant. Ja, maar ook die. Maar dat betekent in elk geval wel, uh, mevrouw Windsma. Want u heeft wel eens met dat bijltje gehakt. Dan ging het over een ander onderwerp, namelijk klimaatschade, natuurlijk. U bent van Urgenda. Maar hoe ziet u de kansen? Kunt u daar toch iets over zeggen? van, van Bits of Freedom, als je over deze zaak een rechtszaak begint tegen de staat? Ik weet natuurlijk totaal geen details. En dat is precies ook wat ik zou willen zeggen. Dat elke rechtszaak anders is. En dat niet omdat wij nu een rechtszaak hebben gewonnen, dat je dan maar lukraak rechtszaken tegen de staat kunt gaan beginnen. Waarom wij wonnen was omdat er een norm lag waarvan de staat keer op keer had gezegd ja, wij vinden ook dat industriële landen tussen de 25 en de 40 procent CO2 moeten reduceren. En dat is nu anders. En, en Volgens mij ligt hier niet zo'n norm. En ik weet dus niet wat ze hier tegen elkaar willen gaan afwegen. Is het hier ene mensenrecht tegen de ander? Kijk, wat het, het verwijt aan uw agenda was... Je, de rechter zit nu op de stoel van de politiek. Dat was in ons geval nou juist niet zo. Want die rechter heeft niets anders gedaan dan zeggen... u had een minimumnorm, daar moet u u aan houden. Heldig. En in, in het geval bijvoorbeeld van Milieudefensie bij Shell... of dit nu bij Bits of Freedom, is dat heel anders. Dat zijn, dat zijn andere juridische zaken. En ze worden nu te veel op één hoop gegooid, okay. vind ik. Wel een trend, hè? Rechtszaken beginnen. Want uh, Milie ja, maar weet je, dat Milieudefensie was al... begint te ja, zaak tegen maar Dat tegen was Shell. al tijd al zo. De laatste dertig jaar hebben ja, de milieubeweging continu... Ja, de milieubeweging. ja maar tegenwoordig ja, nee, gaan de politici ook aan elkaar nog aanklagen. Nee, maar er zijn ja. altijd rechtszaken ja. geweest. Alleen ja. nu, sinds wij die rechtszaak hebben gewonnen over het klimaat... doet iedereen alsof, de, alsof het nieuw is. Maar Milieudefensie heeft al tegen rechtszaken tegen Shell gevoerd... voor Nigeria, voor dit, voor dat, voor lucht. En nu, in, in, in, nu voor het klimaat tegen Shell. Maar ja. dat wil niet zeggen dat het een nee, nieuwe maar fenomeen dat is, wel, is. zoals Milieudefensie heeft natuurlijk ook uh, bij, bij snelwegen... als de procedures lopen, rechtszaken aangespannen. Maar nu ligt er een, gewoon een democratisch besluit hier in de Tweede Kamer. ...genomen, er is een referendum over geweest. Het kabinet neemt een besluit, de Tweede Kamer gaat het goedkeuren... ...en dan ga je vervolgens daarover toch nog een rechter... Rechtssluik... Nee, ik, vind, ik, vind ik, vind dus ik vind ook niet dat je politiek moet bedrijven via ja. een rechter. Daar ben ik het mee eens. Maar okay. daarom moet je elk probleem wel op zijn merites beoordelen. Ik weet dus niet wat Bits of Freedom Goed. wil gaan doen in die zaak. Ik moet hier even uh, afronden. Ja, het spijt me ontzettend. Katelijne Buitenweg van GroenLinks, ontzettend bedankt. Andere gasten blijven zometeen nog even zitten. En ik heb, vind het toch echt wel leuk om even aan te kondigen... dat we het over Formule 1-race gaan hebben... met Urgenda <lacht> en GroenLinks <lacht> aan tafel. <lacht> Nieuws van NOS. Elektrische Formule 1. <lacht> ja, Formule 1-eigenaar Liberty Media... heeft de toekomstplannen voor de Formule 1 gepresenteerd. NOS Formule 1-verslaggever Louis Dekker heeft dat gevolgd. Louis, wat willen ze precies? Zal ik meteen maar even aanhaken voor de mensen aan tafel bij jou. Dat in ieder geval de Formule 1 in de toekomst deels elektrisch zal blijven. Dus, uh, <laughs> Mooi. Dat, dat, ja. Ja, het, het zal nooit groen worden, maar het wordt in ieder geval niet nog minder groen dan het al is. Dus misschien hebben we een paar bondgenoten gewonnen nu. Wat ze vooral willen is zorgen dat het wat, wat meer entertainment wordt. Dat het wat spannender wordt. En dat ik niet op de radio komend jaar 21 keer hoef te vertellen dat Lewis Hamilton de race heeft gewonnen. Want dat gebeurt te vaak. Het is te voorspelbaar. Er wordt te weinig ingehaald. Het zijn te vaak. Optochten en, oh ja, het moet ook nog betaalbaarder, goedkoper en leuker voor de fans. Het is net Sinterklaas, ze willen altijd en er wordt een uitdaging, maar daar hebben ze toch tot 2021 de tijd voor. Oké, okay, ze studeren dus op meer spektakel. De sport moet ook goedkoper worden. Ja, het is een, uh, een wens van de Formule 1. Uh, Formule 1 is jarenlang geregeerd door Bernie Ecclestone. Die heeft het al een jaar of veertig gedaan. Sinds een jaar is Liberty Media, groot mediabedrijf, de baas. En die willen hier uh, gewoon simpelweg de grootste sport ter wereld van maken. Die willen de concurrentie met Olympische Spelen en voetbal aan.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 nog steeds heel veel geld kost, hoor. Het is niet zo dat jij met, met 80 miljoen dan even een seizoen gaat doen. Nee. Maar uh, die kant Ho moet het uiteindelijk wel op. Ja, wat kost het dan eigenlijk, zo'n zo seizoen? Een team? één team? ja nou, dat hangt er helemaal vanaf welk, welk team je bekijkt. Als je naar Mercedes kijkt, het team dat twee auto's op de grid zet... een wereldkampioen heeft, viervoudig, Lewis Hamilton... en een tweede rijder, Valtteri Bottas, heeft 1500 mensen fulltime in dienst. 1500 mensen voor twee auto's. Wat kost dat dan? Honderden miljoenen per jaar. Maar wat levert het op? Als het goed is, nog iets meer. Maar dat is nou juist waar de, de, de schoen wringt. Uh, Mercedes verdient veel geld aan Formule 1. Ferrari ook, Red Bull ook. Maar die andere zeven hebben eigenlijk moeite om het hoofd boven om te houden of er echt uh, rendabel mee te draaien. En dat moet anders. Uh, maar dat ligt wel heel gevoelig, hoor. Want vooral Ferrari is de grootverdiener in de Formule 1. En Ferrari zit niet in de Formule 1 om met die rode auto's eindeloos... muntjes in een fontein te mikken, die er gewoon heel veel geld mee verdienen. En als de kijkcijfers dalen, verdien je minder... gaat er minder naar de deelnemers toe. En Ferrari dreigt dus notabene te stoppen met Formule 1. Terwijl Ferrari voor de toekomst door de Formule 1 juist essentieel is. Dus het, het spel is nog lang niet... dit is maar het eerste eitje dat is gelegd. Het eerste eitje. Gelegd uh, door... Uh, nou, nee, niet door Louis Dekker. Die heeft gewoon mooi verteld nee. over welk ei gelegd is. Hartelijk dank, Louis, daarvoor. NOS Formule 1 verslaggever. En uh, ja... Uh, cabaretier Jasper van Kuik, die is vandaag onze columnist. Hartelijk welkom. Hij uh, breekt een lans voor betere beloning van gemeenteraadsleden. Jan Paternotte van D66 kan daarover meepraten. Zat jarenlang in de gemeenteraad van Amsterdam. En uh, maakt zich nu in Den Haag zorgen over de gevolgen van de brexit. En nog steeds hier aan tafel, gelukkig, Marjan Minnesma van Urgenda... over de rechtszaak die uh, Milieudefensie aanspant tegen oliegigant Shell. Dat allemaal na het Internationaal. NTO Radio 1. Met Juri Stubenitski. De Catalaanse oud-regio-president Poets de Mont is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft zijn cel in Neumunster in Duitsland verlaten nadat de borg van 75.000 euro was betaald. Een mogelijke uitlevering naar Spanje mag hij dus in vrijheid afwachten. Twaalf gewonden bij gevechten tussen Palestijnse betogers en het Israëlische leger. De botsingen zijn in het grensgebied tussen Israël en Gaza. Bij zulke confrontaties vielen vorige week nog meerdere doden... en meer dan duizend gewonden. Staatssecretaris Blokhuis wil rookruimtes in de horeca... in overleg met de sector gaan sluiten. Gisteren werd al duidelijk dat hij binnen twee jaar af wil... van de rookruimtes in cafés en restaurants. De politie in Italië heeft een voortvluchtige maffiabaas opgepakt. Het is een man van 57. Hij zou strategisch leider zijn geweest bij de 'ndrangheta, een misdaadorganisatie uit Calabrië. En de Taliban heeft honderden scholen in Afghanistan gesloten, waardoor duizenden kinderen nu geen onderwijs krijgen. De sluiting zou een reactie zijn op het uitschakelen van een commandant van de Taliban. Verkeersinformatie. Ik ben heel benieuwd. Nee, ik weet het al. Het is Edwin Gerrits. Hallo, ja. Edwin. Goedemiddag. In het midden en het zuiden van het land... rijdt het verkeer op verschillende plaatsen langzaam. De gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam... Daar is wel wat bijzonders aan de hand. Tussen Rijswijk en Delft een half uur vertraging. Er staat een auto in brand. Eén rijstrook is dicht. Op de Afsluitdijk de A7 richting eh, Heerenveen. 10 minuten vertraging met 3 kilometer file. De A7 horen richting Zaandam. Tussen Afrit Horen en Purmerend een kwartier vertraging. A50 Eindhoven, Arnhem tussen Os en Dravenstein, 20 minuten. En op de 58 Breda Eindhoven voor Oorschot, 10 minuten vertraging. Pieter-Jan Hagens, Eén Vandaag. Met een heleboel andere mensen aan tafel hier. En eh, ik heb ze net voor het nieuws eh, aan u voorgesteld. Dus daarom zeg ik welkom terug bij een Vandaag live vanuit Nieuwspoort in Den Haag. Aan tafel hier nu cabaretier en columnist Jasper van Kuik. Hartelijk welkom, Jasper. Hallo. Neem de vloer, ga je gang. Daar gaan we. In het radioprogramma WNL op zaterdag... ging het na de gemeenteraadsverkiezingen... over de vergoeding voor gemeenteraadsleden. De aanleiding was dat ze bij Zondag met Lubach hadden uitgerekend... dat gemeenteraadsleden in kleine gemeenten... omgerekend 4,49 euro per uur krijgen. Wat de vraag opwerpt of je gemeenteraadsleden... niet iets meer zouden moeten betalen dan het gemiddelde afwashulpje. Zeker ook omdat gemeenteraden inmiddels gaan over complexe onderwerpen als de zorg... en binnenkort ook over de omgevingswet. Geen onderwerpen die je te lijf gaat met een afwasborstel. Het Sociaal en Cultureel Planbureau signaleerde dat gemeenteraadsleden... simpelweg afhaken omdat de werkdruk te hoog is. Ze kunnen het niet meer combineren met hun werk en hun gezin. Reden voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten om te pleiten voor een hogere vergoeding. Naast een welkome blijk van waardering... geeft dat misschien ook net dat financiële ruimte... om meer tijd aan het raadswerk te besteden... doordat je dan part-time kan gaan werken of een oppas inhuren. Maar bij WNL op zaterdag zei Arno Schepers... vertrekkend VVD-raadslid in Hilversum... en naar eigen zeggen hardcore-liberaal... het lastig te vinden om gemeenteraadsleden meer te betalen. Als je het omrekent naar een uurtarief is de betaling niet heel denderend, zonder meer. Maar je moet het niet voor het geld doen. Je, politiek ga je in voor de overtuiging, omdat je iets wil veranderen aan de samenleving. Omdat je je stad of dorp beter wil maken. En als dat als geld dan uiteindelijk de, de motivatie is, ja, dan denk ik toch dat het niet de goede kant op gaat. Dezelfde gedachte had de VVD over het verhogen van de salarissen van basisschoolleraren. Deze mensen doen dit werk niet voor het geld, dit doen ze voor de inhoud. Je kunt ze ook werven met een imagocampagne, als dus een VVD-Kamerlid bij WNL Haagse Lobby. Hoe anders kijken VVD'ers aan tegen topinkomens in de publieke sector. De VVD was tegen de invoering van de wetnormering topinkomens... die moest zorgen voor enigszins normale salarissen... voor zorgmanagers en directeuren van woningcorporaties. De VVD was tegen, want het moest wel zorgvuldig gebeuren. Voor de goede orde, we hebben het hier over de partij... die tegen alle adviezen in de decentralisatie van de jeugdzorg... er in twee jaar doorheen joeg... Maar naast zorgvuldigheid had de VVD een fundamenteler bezwaar. We willen een overheid die deskundig, dienstverlenend... en doelgerichte werk gaat. Daarvoor heb je gekwalificeerde bestuurders nodig... aan wie je een adequaat salaris betaalt, staat op de VVD-website. Dus kort samengevat ziet het beloningsbeleid van de VVD er als volgt uit. Gemeenteraadsleden en leraren met te weinig geld en een prima imago, die geef je een imago campagne. En grootverdieners in de publieke sector die geen goed imago hebben juist omdat ze zoveel verdienen, die geef je meer geld. Ja, zo schrijft de VVD op haar website, want het lijkt moeilijker te worden gekwalificeerde mensen te werven voor topfuncties. Oh ja, Waar hebben we dat eerder gehoord? Jeroen van der Veer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ING... en prominent VVD'er, waarschuwde dat als we niet oppassen... onze topbestuurders naar het buitenland zouden vertrekken. Alleen doen ze dat nooit. Nee. Uit onderzoek is gebleken dat zelfs Amerikaanse topbestuurders... nauwelijks verkassen als hun salaris achterblijft. Want ook topbestuurders hebben kinderen met een school... en vriendjes en een fijn huis en fijne buren waar ze aan gehecht zijn. Dat weet zelfs Mark Rutte. Die riep bankiers die meer wilden verdienen... op om dan lekker naar het buitenland te gaan. Toedeledokie, ga dan. En zoek die baan in Londen. Ik zie het nooit gebeuren. Dames en heren, u hoorde zojuist het meest aarzelende applaus... ooit op een VVD-congres. Wat zegt Mark nou? Jongens, wat doen we? Klappen we hiervoor? Maar toedeledokie gaan, dat is dus precies wat topmanagers niet doen... en leraren en gemeenteraadsleden wel... En het is niet zo dat gemeenteraadsleden en enmas overstappen... van Dongeradeel naar de beter betalende buurtgemeente nieuw Zijp. of wat voor andere fantasieloze fusienamen de gemeenten tegenwoordig ook hebben. Ze stoppen gewoon, omdat het niet meer op te brengen is. Hetzelfde geldt voor leraren. Ze gaan niet over naar een andere school, ze gaan naar een andere sector. Dat lijkt verdomd veel op marktwerking. Maar juist deze mensen willen de liberalen niet meer geld geven... Dat toedele dokie van Rutte was, ook gezien het verzet tegen de wetnormering topinkomens, niet heel typisch VVD. Het kwam misschien wel een beetje voort uit de publieke onvrede over bankierssalarissen. Dus, als we met z'n allen willen dat gemeenteraadsleden een iets hogere vergoeding krijgen... zodat het lidmaatschap van de gemeenteraad geen exclusief privilege wordt... voor goedverdienende ondernemers, kinderlozen en gepensioneerden... laat dan de VVD even weten dat u echt niet gelijk zakkenvuller gaat roepen... als de gemeenteraadsleden meer gaan betalen dan een wakkervuller. Jasper van Kuik, heel hartelijk dank. Blijf nog even aan tafel. Deze column smaakt naar meer. In die zin dat we daar vast nog op terugkomen... hier in het komende half uur aan tafel. Want ook aan tafel zit Marjan Minnesma... van klimaatorganisatie Urgenda. Lambert de Bruin naast me. En Jan Paternotte is aangeschoven. Kamerlid van D66. Zometeen gaan we het met u hebben ook over dat salaris even van die gemeenteraadsleden natuurlijk... maar ook over de brexit. En Joost Vullings, die net naar de persconferentie is geweest... eventjes, ja. tien meter verderop van de premier. Had hij nog iets te melden? Nou ja, hij zegt de, de, de, de WIF, <laughs> daar ging het over. De inlichtingenwet is op zes punten aangepast, zegt hij. En ik krijgt net de vraag van, ja, is het, is het een klein gebaar... of is het echt een, een flinke stap in de richting van de kritiekassers? En hij vindt het echt dat er een flinke stap is gemaakt. Oké, okay, nou ja, dat uh, is misschien niet heel verbazingwekkend. En of dat werkelijk al klopt, dat moeten we nog wegen... Uh, even over Jan Paternotte, onze nieuwe gast die aangeschoven is. Jij hebt het online profiel van meneer Paternotte even nagetrokken. Jan Paternotte zeg je? Ik, ik dacht ja, ja, Bas sorry. Paternotte. Nee, er blijft, maar, er blijft maar verwarring over als ik uw Twitter-timeline uh, zo lees. Zit hier nu de Frank Sinatra liefhebbende TPO-journalist... of toch de D66-politicus? Zelfs de NOS noemde u eens Bas Paternotte. Maar deze week nog. Ja. Deze week nog, ja. Is, is Bas Paternotte van de Post online nu familie van u? Of hoe zit dat? Ja, ik heb het voor de ik heb de zekerheid nu ook in mijn Twitter-profiel gezet. Ja. Uh, Jan Paternotte, dat is dus de neef van Bas. De en dus neef. even voor de zekerheid tussen haakjes. Zelf dus niet Bas. Want nee. dat blijkt dat gewoon is... vaak niet uh, duidelijk genoeg te zijn. Nee, dus deze week op het NOS-journaal. Uh, is Bas, Bas uw oom of uw uw neef? Is mijn, Bas is mijn neef. Betekent dat dat u gewoon een, een Haagse deep throat bent... voor alle scoops van de post online? Of hoe moeten we dat zien? <lacht> nou, De mensen die de post online een beetje kennen... en u kunt er ook gewoon even naartoe surfen... zullen zien dat uh, de, de teksten die je daar ziet... niet altijd helemaal in lijn zijn met het verkiezingsprogramma van D66. <lacht> dat het zijn geen ge ge gezellige is, uh, familie. Uh, iets meer naar komst. rechts, uh, neigen, in ieder geval. <lacht> dus, uh, uh, nee, het zijn zeker gezellige familiebijeenkomsten... Uh, maar um, uh, we hebben het niet over alles. Oké. Okay. Jan Paternotte dus. Niet vergeten. Uh, en niet te verwarren met. D66-Kamerlid. Nog niet zo heel lang, hè? Sinds de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, eigenlijk. een jaar nu. Nee, ja. En daarvoor was u lange tijd raadslid in Amsterdam. In een succesvolle periode overigens voor D66. Dat was de periode ja. dat de Partij van de Arbeid... daar uit het stadsbestuur werd gejaagd... Um, ja, het is toch. Het heeft de kiezer gedaan. Zo moeten we dat toch concluderen. Uh, Jasper van Kuik die zijn net van: die, die gemeenteraadsleden die moeten echt beter beloond worden. Vindt u dat ook? Ja, ik was gemeenteraadslid, daarvoor was ik trouwens vakkenvuller. Dus in die zin heb ik een goede, ja. goed overzicht van, van de ontwikkeling. Vakkenvuller ja, Ik moet zeggen dat daar nog wel wat verschil zijn. Maar ik was gemeenteraadslid in Amsterdam. En uh, in grote steden krijgen gemeenteraadsleden ongeveer bijna een modaal inkomen. Um, nou, dat, dat, daar kun je op zich, en uh, veel mensen doen dat ook... zelfs fulltime gemeenteraadslid mee zijn. En volgens mij is dat ook prima. Ik zou het ook jammer vinden als dat nog meer wordt. Want dan heb je alleen maar fulltime gemeenteraadsleden... die niet ook wat ernaast doen. Maar de bij, de de kleine gemeente, precies bij de kleine gemeenten... Ja, nee, daar zit echt wel uh, de pijn inderdaad. Want uh, je, zelfs op een eiland als Schiermonnikoog is echt nog wel genoeg te doen... Uh, om ervoor te zorgen dat je je tien uur per week bezig moet houden... met de gemeentepolitiek. En wat krijg je, dan je dan daarvoor? Het heel rijn, ik val iets van 200 euro. Per? Per maand. Nee. Ja, Nee, 240 man. is het. 240. Dat is echt een stukje meer. <laughs> dat is heel weinig, okay, sorry. Ja, 240 ja, ja. euro. Ja. Ja, bij ons in de Beemster ook. 8000 inwoners. En die mensen, Mijn buurman zit bij de Beemster Polderpartij en die besteedt daar echt veel meer tijd aan dan dat. Oh. Ja, ja, dat zeker de afgelopen jaren is het, topier, is het ook veel complexer werk geworden. Het is gewoon veel meer open, met de decentralisatie overgeheveld naar de, naar de gemeente. Dus ze moeten veel meer inlezen. Yeah. Maar de, re, de lokale rekenkamers, daar is dan weer op bezuinigd. Dus ze hebben ook geen ondersteuning om te zeggen: zoek dit is voor mij uit. Ja, want de gemeentes die moeten zich buigen over over jeugdzorg, over sociale zekerheid. Veel meer taken op het bordje van zo'n gemeenteraad zit, Is het ook in dat opzicht verstandig om ze meer te betalen... zodat ze misschien ook deskundiger zullen zijn? Nou, het lijkt me in ieder geval dat in die kleine gemeenten... er echt wel wat moet gaan gebeuren. Uh, want natuurlijk zullen mensen nooit in gemeenteraad ingaan voor het geld. Maar het moet ook niet een reden zijn om te zorgen... dat je er helemaal geen tijd voor vrij kan maken. Nee. En dat alleen maar, en dat zie je bijvoorbeeld in België... de meeste wethouders en mensen actief in de gemeentepolitiek zijn met pensioen. Uh, nou, hartstikke goed als je met pensioen bent en je er bezig mee wil houden. Maar je moet dit alleen maar... Uh, ouderen in de gemeentepolitiek hebben. Het moet echt een volksvertegenwoordiging kunnen zijn. Dus er moet wat beter betaald okay. gaan worden. Gaat u er nou, wat aan In de grote ja. steden zou ik het wel belangrijk vinden als er meer ondersteuning komt. Want in Amsterdam heb je dan 45 raadsleden. Dat is het maximum in Nederland. Uh, nou, die mensen krijgen er best wel wat geld voor. Maar Amsterdam heeft, geloof ik, een begroting van 6 miljard euro. En dan zitten dus 45 gewoon semi-profs moeten dat controleren. Terwijl er, als je die bakken van ambtenaren in zo'n grote stad ziet, dat zijn echt twee ministeries vol. Ja. Ik vind, dat, ik vind die verhouding vind ik wel zoek. Het is ah, ook gewoon tactiek af en toe ah. gooi, gooi, gewoon een heel dossier over de gemeenteraad heen. Daar komen ze toch niet uit en dan fietsen we er doorheen met mazzel halen. La, overzien ze het. Nou, ik heb in Amsterdam in de gemeenteraad gezeten. Er is een miljoen euro voor ondersteuning van die gemeenteraadsleden. Meer dan in welke stad ook. En daar kan de gemeente wel zelf voor kiezen natuurlijk dat je het mogelijk maakt dat die die semi-profs dat die dan een aantal echt profs als uh, medewerker hebben. Ja, oké. Okay. Goed, eventjes nog over Amsterdam, uh, zijpaadje. Uh, er wordt nu uh, geïnformeerd hè, door Maarten van Poelgeest... Uh, de echtgenoot van Katalijn de Buitenweg, die hier net de gast was. Ja. En uh, ja, de vraag is dan toch... Uh, komt er in Amsterdam een links college met D66 zonder de VVD? Is dat kansrijk? Uh, nou, dat zou goed kunnen, want daar wordt nu over gesproken. Uh, ik heb op zich vier jaar geleden meegemaakt... dat de partijen die aan tafel zitten er niet per se uit hoeven te komen. Want ik heb toen ook maanden, of, nou, twee maanden met GroenLinks om tafel gezeten. Uiteindelijk werd het een college met de SP toen. Uh, maar dit zijn wel de vier partijen die nu hebben gezegd... we gaan kijken of we er samen uit kunnen komen. En u acht dat kansrijk? Uh, ik acht het zeker niet kansloos. Maar ja, dat, dat is, U kiest uh, uw eigen woorden. <laughs> ik kies voor mijn eigen woorden. Nee, maar je, als je kijkt naar Amsterdam... Uh, ik denk dat dat wel positief is voor, voor de hoofdstad. Dan zijn dat uh, allemaal partijen die nu aan tafel zitten. Die hebben ook al een keer bestuurd. Die hebben al met elkaar samengewerkt. Ja, Dan zou dat moeten kunnen. In Rotterdam is het bijvoorbeeld veel lastiger. Oké, okay. Maar D66 is natuurlijk wel van oudsher een partij... die graag een beetje in het midden zit. Hè? Aan de ene kant de VVD erbij heeft. En aan de andere kant links erbij heeft. En dan als een soort, uh, ja, een soort zalvende middenpartijen de boel weer goed maakt, dat gaat dan niet gebeuren in Amsterdam. Nee, wij, wij zitten in de meeste steden, wilden we natuurlijk een coalitie vanuit het midden, hebben we ook gezegd, die links en rechts verbindt. Uh, in Amsterdam lijkt het nu meer op links-liberaal. Ja. Uh, maar met een groot D66 erbij als tweede partij van de stad... Uh, kan het nog steeds heel mooi worden. Oké, okay. nou, interessant. om, uh, om dat we horen zijn benieuwd wat eruit komt. Gaan we nu weer naar het, uh, nationale, de nationale politiek. Of eigenlijk de internationale. Want gisteravond was er een debat in de Tweede Kamer... over uh, de gevolgen van de brexit. Dat heeft u aangevraagd, meneer Pattenotten, dat debat. Is dat niet een beetje vroeg eigenlijk? We weten niet eens of, uh, hoe die brexit eruit ziet. En of die er wel komt. Nou Als ja, het echt doorgaat? Uh, we weten in oktober pas of de, de Britten instemmen... met in ieder geval dat er een overgangsperiode komt. Uh, en wat we wel weten is dat er heel veel gaat veranderen. Want de brexit kan betekenen dat we niet meer kunnen vissen in Schotse wateren. Dat zou voor de visserij in Nederland een enorm probleem zijn. Uh, de, we weten nu al dat de Britten uit de douane-Unie willen. Dat betekent dat we nu al honderden nieuwe douaniers aan het aannemen zijn. Dat er eindeloos veel formulieren ingevuld moeten gaan worden... door ondernemers die dan gaan handelen. Eén uh, container met bloemen. En er gaan per jaar 20.000 de Noordzee over. Daar ga je dan 190 euro extra voor betalen... om die aan de overkant van de Noordzee te krijgen. Ja, Voor de bloemenhandel in Nederland, groot exportproduct hier natuurlijk... is dat gewoon een enorm probleem. Ja, ik begrijp dus dat u grote bedreigingen ziet. Ja, zeker. Nee. Wat mij betreft uh, bedenken de Britten zich nog. En je ziet nu in opinie, op, opiniepeidingen ook dat de Britten inmiddels ook wel doorhebben... dat het misschien niet zo'n heel goed idee was. En dat ze ook een beetje voor het lapje gehouden zijn met beloftes. Als, uh, als we uit de Europese Unie gaan, dan kan er in één keer 350 miljoen pond per week in de zorg bij. Nou, dat ja. blijkt allemaal totale onzin. In plaats van het beloofde land krijgen ze een soort uh, tocht door de woestijn. Dus ik hoop dat ze zich bedenken, maar het lijkt erop... Maar wij krijgen die misschien doorgaat. ook wel, die tocht door de woestijn... want het Centraal Planbureau berekende vorig jaar in elk geval... dat het ons 25 à 30 miljard euro schade op zou leveren. Minder bruto nationaal product. Ja, nee, van alle landen op het continent hebben wij verderweg... het meeste belang bij handel met, uh, met het Verenigd Koninkrijk... Ja. Uh, we hebben 40 miljard aan export per jaar. 200.000 banen zijn ervan afhankelijk van die handel. Dus ja, we hebben inderdaad uh, wat dat betreft het meeste lijden onder de brexit. En dat is ook de reden dat ik heb gezegd... laten we nou goed kijken naar al die bedrijven en ook universiteiten... die misschien wel weg willen uit het Verenigd Koninkrijk. Uh, dat Nederland niet helemaal achteraan staat bij de verdeling van die, uh, van die bedrijven. hele ja. universiteiten willen weg? Nou ja, niet hele universiteiten, maar heel veel universiteiten... willen uh, blijven meedoen aan Europese onderzoeksprogramma's. Ja. Ik heb zelf ook wetenschappers die zitten in uh, onderzoeksgroepen met Britten. Die maken zich heel veel zorgen daarover. Uh, dus deze week bijvoorbeeld de uh, Universiteit van Warwick... Uh, een top 100 universiteit, niet Oxford, maar wel top 100... die heeft een samenwerking met Brussel en uh, Parijs gesloten... om onderzoek daar naartoe te verplaatsen... zodat ze in Europa kunnen blijven. En ze blijven natuurlijk ook in uh, Groot-Brittannië... maar ze verplaatsen wel een deel naar Europa... Ja. Hartstikke mooi natuurlijk als Oxford en Cambridge ook in Europa willen blijven. Dan kun je op de bosbaan een roeiwedstrijd organiseren. Um, maar ook daar zijn wij in Nederland Creatief. tot nu toe niet heel assertief in om tegen de universiteiten te zeggen: Nou, wij willen wel een nieuwe samenwerkingsverbanden. En wat heeft het debat van gisteravond dan? Want daar waren vooral veel vragen. Hè? Niemand weet eigenlijk precies wat, wat alle gevolgen van die Brexit zullen zijn. Dus is het ook heel moeilijk om daar nu al je op voor te bereiden. Maar wat heeft het debat volgens u dan opgeleverd? Nou, het heeft in ieder geval opgeleverd dat uh, we meer gaan doen om ondernemers voor te bereiden. Uh, nu, uh, als ondernemers nu op Ondernemersplein, een informatiewebsite voor ondernemers kijken, en dan staat daar. De brexit heeft op korte termijn geen gevolgen voor u als ondernemers. Nou, daarvan zei de minister Wiebes zei ook... ja, de boodschap de ondernemers moet zijn, ga je voorbereiden. Want het wordt heftig. Uh, en we moeten echt voorkomen dat mensen hier... maar uh, ja, slaapwandelend naar die brexit gaan. Ja. Uh, terwijl sommige kleine bedrijven hun hele bedrijfsmodel... misschien wel om moeten gooien. Ja, Schäuble, de Duitse minister, die heeft uh, gezegd... dat het misschien wel helemaal niet doorgaat, he, die, die brexit. De oud-minister van Financiën. Zou niet een punt kunnen hebben dat het nog überhaupt ter elfde uren ja, afgeblazen wordt? Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Uh, aan de andere kant ook zonde van uh, de miljoenen en miljoenen uh, euro's en ponden aan advocatenkosten... die inmiddels al uitgegeven zijn. Maar dan nog zou het beter zijn als de Britten zich bedenken. Alleen, dat is wel lastig, want uh, Labour, de Tweede Partij en de Conservatives... de grootste partij in Engeland, die zeggen allemaal... Ja, we moeten naar die brexit. Er is nu helemaal voor gekozen. En die lijken wel uh, nu aan een, aan een tunnelvisie te leiden wat dat betreft. Dus ja, ik hoop dat ze zich bedenken. Ik zie het alleen nog niet gebeuren. Oké, okay, hartelijk dank. Jan Paternotte. We gaan naar uh, nieuws van de NOS. Het kabinet heeft de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten aangepast. Dat hoorde u bij ons al om twee uur. Om tegemoet te komen aan de zorgen van de tegenstermers. Dat zei minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Na afloop van de ministerraad hier in Den Haag. Ze gaat de wet op een aantal punten aanpassen. Zo komt erin te staan dat de diensten alleen zo gericht mogelijk mogen tappen... en dat er niet zomaar gegevens met buitenlandse diensten... mogen worden uitgewisseld. Olongren denkt dat dit genoeg is om de tegenstanders te overtuigen. Op een aantal punten zien we dat er grote zorgen waren in de samenleving. Dus eigenlijk was de discussie niet zozeer... is er een nieuwe, moderne wet nodig? Ik denk dat de mensen vinden dat dat nodig is. Maar mensen zeiden, we willen eigenlijk meer zekerheden hebben. Ook in de wet. Hè, bijvoorbeeld over de gerichtheid. En daarvan werd gezegd, ja, dat is wel de bedoeling. Maar het staat niet in de wet. Het kabinet kondigt nu aan dat we die gerichtheid... gewoon in de wet gaan verankeren. En daarmee denk ik dat we een belangrijke zorg kunnen wegnemen. En echt tegemoetkomen aan degene die om die reden tegen... Uh, uh, hebben gestemd bij het raadgevingtreffer. Mag ik dan flauw zijn en zeggen, dat is toch behoorlijk bot. De regering was al van plan om iets te doen. Nu gaan we alleen ervoor zorgen dat de Nederlandse bevolking... dat ook kan zien in een wet. Nou, ik denk dat precies dat, de wettelijke verankering... bijvoorbeeld van de gerichtheid... bijvoorbeeld van wat deel je wel en niet met buitenlandse diensten... dat was precies waar de discussie over ging. Het kabinet komt degene die daar zorgen over hadden nu echt uh, tegemoet... door te zeggen, we gaan dit in de wet opnemen... dan is er geen ruimte meer over, voor discussie over deze punten. Het staat gewoon in de wet. Hetzelfde geldt voor die bewaartermijnen. In de wet staat drie jaar. Wij zeggen nee, we, we gaan dat uh, anders doen... We vragen nu de diensten om iedere keer na een jaar terug te komen... als er nog verlenging nodig is. Dat betekent dat er in de praktijk meer informatie minder lang zal worden bewaard. En als het langer moet worden bewaard, dat alleen kan met toestemming. In hoeverre, want daar ging het vooral om... in hoeverre tast dit de effectiviteit en de doelmatigheid van de wet aan? Het is belangrijk dat als de wet straks ingaat... dat onze diensten er goed mee kunnen werken. He, dus dat is natuurlijk ook een, een toets geweest. De wet geeft hen nieuwe bevoegdheden. Uh, die hebben te maken met de technologie. De wet geeft ons ook nieuwe waarborgen. Dus met deze brief van het kabinet uh, voegen we waarborgen toe. We hebben wel opgelet dat de diensten hun werk moeten kunnen blijven doen. En dat is zo. Maar dat betekent dus dat er voor de diensten eigenlijk heel weinig verandert? Nee, zoals ik net heb geschetst, voor de diensten, er voor de diensten ook veel. Bijvoorbeeld rond die bewaartermijnen zullen ze dus jaarlijks terug moeten komen als ze langer willen bewaren. Dus het heeft gevolgen voor de uitvoeringspraktijk. Dat geldt ook. Maar ja, beperkt nog meer... hun technische mogelijkheden bijvoorbeeld niet. Wat ook heel veel technisch techniciens ja. graag hadden gezien. U gaat erg de diepte in, dat wil ik heel graag doen hoor. Bijvoorbeeld bij de gerichtheid. Dat gaat ook, als je deze bevoegdheid wil inzetten... het aftappen van de kabel... Uh, dan moet dat worden beredeneerd. Hè. Dat moet noodzakelijk zijn, uh, proportioneel zijn. En daar voegen we dus nu aan toe. Je moet ook uitleggen dat je dat zo gericht mogelijk gaat doen. Dus ja, het heeft effect op hoe de diensten hun werk gaan doen. Uh, tegelijkertijd hebben we er wel oog voor gehouden dat het werkbaar moet zijn. Dus de diensten zeggen dat ze hiermee uit de voeten kunnen. Moeten deze wijzigingen opnieuw door beide Kamers? Nou ja, we sturen vandaag een brief naar de Kamer. Ik stel me wel voor dat de Kamer daar natuurlijk over wil spreken. En er wordt ook een wetwijziging aangekondigd. Dus die moet vanzelfsprekend door bij de Kamers. En ja. binnen welke termijn wilt u dat regelen? We hebben in de brief opgenomen dat we dat op, op korte termijn doen. Dus we komen op korte termijn met een voorstel. Maar moet voordat in... de wet in werking treedt, bij 1 mei? Nee, de, de wet treedt op 1 mei in werking. Inclusief beleidsregels die toezien dat het zo gaat als wij nu voorstellen. Die zullen ook nog in de wet worden verankerd. Nou, dat kost natuurlijk wat meer tijd, want dat is gewoon een wetswijziging. Minister Ongren was dat... Uh, zojuist hier in Den Haag, ze is van Binnenlandse Zaken... u weet het over de aanpassingen aan de inlichtingenwet. Ze sprak met politiek verslaggever Lars Geerts van de NOS. We gaan het hebben over Milieudefensie, want dat is ook nieuws van deze week. Uh, deze organisatie spant een rechtszaak aan tegen Shell. De eist dat Shell wereldwijd stopt met het uh, klimaat te schaden. En uh, vindt ook dat uh, de, uh, Shell zich moet houden aan de klimaatakkoorden van Parijs. Volgens Milieudefensie is Shell goed voor 2% van alle broeikasgas. Dat tot nu toe de lucht in geblazen is. Ik geloof over een hele lange periode. Uh, ik ga erover praten met uh, Marjan Minnesma van uh, Urgenda, al langer hier te gast. Fijn. Um, ja, was u eigenlijk verrast dat nu ook Milieudefensie een rechtszaak begint? Uh, nee, ik wist wel dat dit in de pijplijn zat. En je ziet ook wereldwijd de tendens om olie- en gasbedrijven aan te klagen toeneemt. Je ziet natuurlijk afgelopen jaar heeft New York ook Shell aangeklaagd en nog een reeks anderen. Dat was wel een beetje anders, want New York zei gewoon van... Ja, wij hebben met die gewoon miljardenschade gehad, jij hebt 2% van de uitstoot... dus ik wil dan ook dat je 2% van de schade voor je rekening neemt. Dat is een heel normaal juridisch figuur, dus dat acht ik dan iets kansrijker. Wat Milieudefensie nu heeft gedaan gaat wel een heel stap verder en is nieuw. Ja, en als ik u zo beluister, dus mogelijk ook iets minder kansrijk? Nou, het is absoluut een. Uh... Uh, niet op voorhand duidelijk dat dit kan lukken. Maar wat Milieudefensie nu heeft gedaan, is ze hebben het aangekondigd. Dus daar ligt nog geen juridisch stuk. Dus daarom kan ik ook niet zeggen hoe kansrijk het is. Want ze hebben gewoon gezegd tegen Shell... wij willen graag dat jij uh, ander beleid gaat voeren. Daar ben ik het volkomen mee eens. Ik ja. vind ook dat Shell natuurlijk aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat. In Parijs hebben we afgesproken... we willen de temperatuur op aarde niet meer dan anderhalve graad laten stijgen. Mm -hmm. Als je dat echt zou willen... dan moet je in 2030 op nul uitstoot zitten met z'n allen. Alle, al wat wij nu gaan doen tot 2050 doorgaan betekent dat je op Precies. de drie graden zit. En dan hoopt dat je terughaalt. Ja. En Shell zegt. Wij gaan lekker doorpompen tot minstens 2070. Want u vraagt wij draaien. Ja, nou ja, maar goed, dat is natuurlijk uh, ook de kritiek die er nu is. Is het geen symboolpolitiek om nou Shell aan te pakken? Het is één bedrijf waarom pak je niet alle bedrijven aan, maar het is ook nog eens een keer zo... dat Shell eigenlijk doet wat wij burgers vragen. En wij gooien onze tank in de auto vol en Shell geeft ons, verkoopt ons, die benzine. Ja, maar, moet, toch, moet... maar toch doe je, als, als een dealer coke verkoopt, zeg je, zegt die dealer ook. Ja, er zat iemand op mij te wachten. En dan zeggen wij toch van, nou, we vinden dit niet correct. Ja, maar die, dus die dealer dat is... die handelt in iets wat, wat, wat illegaal is. Precies. En, en, en, en, en een shellpomp is gewoon legaal product. Ja, de, dus daarom is dit ook ingewikkeld. Kijk, wat wij deden was anders. Want wij hebben de staat aangeklaagd en gezegd van, jullie moeten 40 tot 25 procent reduceren. Want dat is een norm die jij jezelf hebt opgelegd met alle landen ja. van de wereld. Daar was jij het mee eens, heb je in honderden documenten beaamd. Dus daar kon een recht varen op iets wat daar lag. En nu klaagt Milieudefensie een bedrijf aan. Dat is natuurlijk een essentieel ja. verschil. En ook een belangrijk juridisch verschil. Dat is verschil. natuurlijk in het verleden wel vaker gebeurd. Kijk bijvoorbeeld bij Asbest en een aantal andere dossiers... had je ook dat op een gegeven moment mensen begonnen met een rechtszaak... en in het begin verloor iedereen. Roken ook. Tot de tijdgeest draait. Want het recht is niet iets rigides. Het recht draait ook met de tijdgeest. Dus op, Het ja. kan best zijn dat je deze nog verliest en een volgende wint. Of de honderdste wint. Of er is een, een rechter die zegt van dit is zo'n groot probleem, ik ga hier aan mee. Ik weet natuurlijk nog niet wat voor juridische argumenten... zij op tafel gaan liggen, want de rechter moet wel... binnen zijn rechtssysteem iets ervan kunnen vinden. Die kan niet zeggen, ik vind het immoreel, dus uh, stop er maar mee. Nee, duidelijk, maar u zegt eigenlijk... Uh, je, zou nu, je kunt niet vroeg genoeg beginnen met procederen, zegt u eigenlijk... want op een gegeven moment, als de, de tijd rijp is... en de tijdgeest ook veranderd is, dan zul je daar de vruchten van plukken. Toch, dit is een bedrijf wat aangeklaagd wordt. Het Klimaatakkoord in Parijs, dat is ondertekend door regeringen. Dan kun je toch niet een bedrijf verantwoordelijk stellen... voor iets dames, wat regeringen afgesproken hebben. Dat is het waar. Dus de regering, de, in de politiek is het zo... dat je inderdaad op basis van wat je daar hebt afgesproken... nu het zou moeten vertalen naar de bedrijven. Maar je hebt ook in het recht verschillende sporen. Want in dat asbest was het ook eerst anders. Hè? Dus er werden rechtszaken gevoerd. Toen zei die bedrijf, ja, we wisten het niet. Er kwam er allerlei informatie op tafel. Ze wisten het wel. Dat is bij Shell precies hetzelfde. Hè? Er komt nu allemaal informatie op tafel. Zij wisten al veertig jaar geleden dat het een groot probleem was. Ze maakten zelf interne documentaires... dat er hongersnood zou komen en allerlei problemen. Dat hebben ze op een gegeven moment op een gegeven moment allemaal weggepoetst, onderste laag gelegd. Toen hebben ze heel lang een echt een stevige antilobby gevoerd... met alle olie echt gebetaald... voor het oprichten van instituten die dan zand in de raderen gingen gooien. Dat hebben ze gelukkig op een gegeven moment ook weer gestopt. Maar Shell heeft dus wel heel lang... Ik kan niet zeggen wie Hamertsdicht gewoest. We nee, weten het natuurlijk... heel lang en hebben ja. willens en wetens uh, ja. getraineerd. ander dus... probleem is natuurlijk wat deskundigen dan over deze zaak zeggen... als je naar... Naar de verhoudingen kijkt, naar de wereldproblematiek en het klimaat, dan is een grote veroorzaker van, van schade is overbevolking. Hè. Er komen 1,4 miljard mensen bij, geloof ik, de komende decennia. De groei van China, hè, waar allerlei mensen. Ja, maar weet je, als wij allemaal te... op 100% nee, even, duurzame energie zouden draaien, even, dan even, is overbevolking even, geen probleem. Nee, Maar even mijn vraag: dat is door nu te focussen op Shell. Leid je eigenlijk de aandacht af, misschien van, van oorzaken die veel groter en veel zwaarder zijn, zoals die dingen die ik net noemde? Nee, de grootste oorzaken zijn het uitstoten van olie, kolen en gas... de CO2 die daarbij vrijkomt. Mm -hmm. Daar moeten we mee stoppen. Uh, de problemen in de wereld op het gebied van dat we met teveel zijn... die zou je zelfs met 10 miljard nog aankunnen. We hebben genoeg uit de zon en wind en aardwarmte... om alle energie duurzaam op te wekken. We zouden zelfs qua voedsel het kunnen doen als wij het beter zouden verdelen. Het is meer een verdelingsvraag. Er gaat duurzame energie? Ontwikkelt zich daarvoor snel genoeg? Ja. Meer dan snel genoeg. Dat je, is niet het probleem. Als je het economisch bekijkt, dan is het natuurlijk een. Nu uh, ga je eigenlijk aan de aanbodzijde zitten. Je gaat de rechtszaak aan, uh, aanspannen tegen de, de leverancier. Je gaat natuurlijk ook naar de vraagzijde kijken. Van ja, zorgen dat mensen gewoon ja. minder, minder vieze energie vragen. Want dat, is, dat blijft natuurlijk wel het scheven in deze zaak. Dat, je, dat je, wij consumeren gewoon al die olie en plastic. Uh, dus je zou ook milieudefensie, maar dat durven ze niet. Ze zouden ook mij kunnen aanklagen. Nou, milieudefensie doet natuurlijk heel veel dingen ook om burgers te helpen met de overheid. Overgang maken naar minder energie verbruiken, duurzame energie, noem maar op. Dus er is natuurlijk door de hele milieubeweging 30 jaar lang geprobeerd om te zeggen: u moet besparen, u moet dit, u ja, moet maar dat. Als dat werkt. Ik, moet... ik ben heel hardhorend, dus ik, ik, ik luister niet. <laughs> ja, dat durven ze mij niet aan te pakken, Milieudefensie. Joost Ja, ik ben net zo slecht als Shell. Dat wil ik er maar even bijgezegd <laughs> hebben. Jasper van Kuik even nog, want nou, we hebben nog een minuutje. Ja, het is interessant. Tien jaar geleden daar zei Shell nog: wij zijn een energieleverancier. En toen hebben ze ingezet op duurzaam. En die renewables afdeling, die mensen zijn gillend weggelopen, want die mochten. Niks. Je zei, als je de, de, de aanbodzijde verandert, dan wordt alternatieve of duurzame energie goedkoper. En daar kan Shell wel degelijk iets aan doen. Ik geef ook les bij de TU Delft. Ik zie studenten van nu die willen er niet meer werken. Tien jaar geleden zeiden ze nog, nou vind ik een tof bedrijf, mooi ingenieursbedrijf. En nu zie je ze kijken, ja, wat dragen zij bij aan de millenniumdoelen? Niets. Nou, nah, laat maar zitten. Nou, dus de wal gaat ook het schip keren. Want duurzame energie is in 60 landen al goedkoper dan fossiel. Je hebt hier natuurlijk wind op zee nu zonder subsidie. Het gaat heel hard. Maar dan gaat het dus via de vraagzijde. Ja, dus, dus, ja maar ja, ik heb die rechtszaak ook niet nee, nee, nee, nee. Ja, dat is waar. Even <laughs> aan de te vallen, te <laughs> vallen je, je, je eigenlijk maar als deskundige. Sorry. Precies. Marjan ja. Minnesma zit hier namens Urgenda. En dat uh, vinden we heel fijn dat u hier uw licht heeft laten schijnen over deze zaak. Ook omdat u zelf ervaring heeft met het uh, voeren van een rechtszaak tegen de staat. Dat ging toen uh, natuurlijk ook over klimaatschade. En die heeft u gewonnen. 2015 was een groot succes. De staat gaat overigens in een hoger beroep. Daar zijn we niet meer aan toegekomen. Maar toch heel fijn dat we het over uh, deze zaak hebben kunnen. <laughs>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 Daten zonder Facebook-koppeling? Imaging, e dating, hoger opgeleide. Zet uw privacy op 1. Vroege Vogels TV doorkruist twee dagen en nachten... het Nationale Park de Hoge Veluwe. We zien moeflons, wilde zwijnen en edelherten. We slapen in het oude koershuis van de Kruller-Mullers... en horen tegen het ochtendgloren de vuurgoudhaan. Een Vroege Vogels TV vrijdagavond om vijf over half acht... bij BNN Vara op NPO 2. Beste ondernemer, financier of adviseur...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 Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus actief in overnames op alexvangroningen.nl Paula Morisson bekker Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Paula.